Het weer, vannacht bewolkt en regen. Overdag is het grijs en druilerig. Middeltemperatuur tussen de 5 en 10 graden. En ook morgen tijdens de jaarwisseling, blijft er kans op wat regen. Dit was het NOS Journal. Dit is Radio 1. Max. Nachtvluchten. Nora Romanesco. Goedemorgen en welkom bij het derde uur alweer van onze uitzending deze week. En dit mag toch best wel even vermeld worden. Een uh, mailtje komt binnen om drie minuten over half vier. Bon Nora. Ik wil je een hele goede wisseling daar jaren... en een veilig en gezond 2012 toedichten. En ga vooral door met het maken van kwalitatief goede programma's... en het mag best wat meer... Maar ja, ik heet Matthijs en geen Jan S. Laatstgenoemde zal Jan Slachter moeten zijn. Van Max natuurlijk. Een lieve goed van Matthijs. Kijk, dat zijn de betere berichten. Goed, wij zijn nog in uw gezelschap tot zeven uur in de ochtend. Met we bedoel ik technicus Joops Scholten en ik, uw gastvrouw Nora. Co-pilot Barbara, die komt straks de gelederen versterken. Ik ga er zo meteen even wakker bellen. Onze winterkostganger, die in het laatste uur zijn opwachting maakt... hoort over enige tijd ook de wekker gaan. Of misschien is die inmiddels gegaan. Het is het creatief multitalent, de culinair piraten en de Portugees warmbloedige Amaro. En dat is allemaal voor nachtvluchten winterenkost tussen zes en zeven. Daarvoor van vijf tot zes de nachtzusters... met het hoorspel van Kerstmis tot Drie Koningen. Geschreven door Tom Seidsma. En in dit uur een bijdrage van RKK. Op de laatste dag van het jaar... de inmiddels 88-jarige Gerard van den Bomen... in een aflevering van Anders Denkenden. Gerard Klaassen is met de journalist en oud-hoofdredacteur... van het opinieblad De Nieuwe Linie... in gesprek over onder andere zijn boek Ik wil de kluts kwijt. Over de indringende twaalf jaren als mantelzorger... voor zijn dementerende vrouw Gietje. Eind november verscheen de autobiografie van Gerard van den Bomen... die zichzelf een zondagskind noemt... en deze titel aan dit meest recente boek meegaf. Luistert u naar Andersdenkenden, het woord is aan Gerard Klaassen. Gerard van den Bomen, journalist. Oud hoofdredacteur van de Nieuwe Linie. Eigenlijk ook mijn journalistieke tutor. Oud chef nacht bij de Volkskant. Oud collega bij de KRO, Echo. Brabander. Katholiek op hoogst eigenwijze. Slim. Auteur ook van menig boek. En zeker vandaag bij de presentatie in De Nieuwe Liefde in Amsterdam... van jouw biografie Zondagskind. Levensbeschouwing. Ik probeer christen te zijn. En uh, ik ben zeer rooms-katholiek opgegroeid. En dat kun je nooit meer kwijtragen. En dat vind ik ook helemaal niet erg. Ik ben dus katholiek. Maar rooms-katholiek kan ik me niet meer noemen. Waarom niet? Omdat die Roomse kerk voor mij toch voor een groot deel heeft afgedaan. De, de keizerlijke jurken waarin de Roomse kerk nog steeds paradeert... die uh, staan mij zeer tegen. En ik ben daar nog steeds erg nieuwsgierig naar. Ik ben onlangs nog een paar weken geleden in Rome geweest. Ik heb over de Sint-Pietersplein gewandeld. Ik heb opgeblikt naar het verlichte venster. Maar ik dacht, goede man daarboven... Bij jou hoor ik eigenlijk niet meer bij. Ik, ik ben er nog wel in geïnteresseerd, hè? Ja. Uh, nostalgisch een beetje. Het heeft je hele leven beïnvloed geweest. Ja, ik ben helemaal daarin opgegroeid, uh, tot aan mijn 20, 30 jaren toe. Maar ik ben daar toch wel van weggegroeid. Ik hoorde ook nog iemand toevallig deze dagen zeggen... die een Brabantse schoonmoeder had. En die zei, moet een Duitse meneer... Mij Brabantse vrouw komen vertellen wat ik moet geloven. Dus zo denk ik er ook een beetje over. Alhoewel, ik in, uh, toen ik dus uh, ondanks in Rome was... Uh, toch op de Sint-Pieter... en s'avonds uh, toevallig we logeerden vlak daarbij... stonden Duitse toeristen, pelgrims, stonden daar een vroom lied te zingen. En toen ben ik achter een van die mensen gaan staan en heb kijkend in dat boekje ook toch meegezongen. Een ja. mooi Duits vroomlied. Ja. Maar tegelijkertijd, die, die pump en circumstance, die rituelen... die gewaarden ook horen wel, ja zeker, ook bij die Rooms-katholieke ja, kerk. En daar ben jij niet al te erg van verdwaald, misschien. Nou, ik ben daar helemaal van verdwaald. En ik vind ze heel mooi soms. Maar het past niet meer in deze tijd. Het is een anachronisme geworden. En ik kan daar niet meer aan opgaan. Vind je dat de katholieke kerk nog macht heeft? Uh, macht? Uh, die heeft zeker nog hier en daar macht. Uh, denk maar bijvoorbeeld aan uh, het verbod op condooms in Afrika... Uh, waar ze nog steeds een zekere macht uitoefent. Uh, alle, alle groten der aarde komen toch altijd wel één keer op visite bij de pauze. En dan wordt die pauze ontzettend geëerd nog door al deze mensen. Ja. Gerard, uh, ik, ik praat met jou op deze heugelijke dag... omdat uh, vanmiddag in de Nieuwe Liefde, ik zei het al... Uh, de presentatie daar was van jou... Ja, autobiografie, mag nou, ik wel zeggen, mijn klaris, zondagskind, Oh, uh, ja. uh, biografie is een, een beetje groot woord. Maar ik, ik, ik uh, voelde toch de behoefte, een jaar of tien geleden al... ik moet opschrijven wat ik uh, heb meegemaakt, wat ik heb gezien allemaal. Dat vond ik leuk om dat te doen. Uh, belangrijk is, is het niet, maar toch wel aardig. En dan ben ik mee bezig gegaan en ja, dat heb ik nu afgerond. En dat is nu verschenen. Geraard, bijna 89, ja. geboren in Eindhoven, kloosterdreef. Nee, nee, Eindhoven, Woensel. Ja. Eindhoven is opgebouwd uit kleine dorp en mijn dorp was Woensel. En uh, ik ben geboren op de kloosterdreef. Ik ging naar school, naar de fraterschool in de pastoriestraat. Ja. En, uh, Loomzer kan al bijna Ro niet. <laughs> ik, ben, ik ben in Walmen van Wier ook opgegroeid. Ja. Uh, als kind... En uh, wij hadden een zeer vroom Rooms gezin. Mijn ouders waren goed katholiek. En ik wilde dus ook prompt priester worden toen ik zeven, acht, negen jaar was. Want dat was het mooiste en het hoogste wat je maar kon doen in je leven. Uh, aan de heidenkinderen, het ware geloof brengen. Jij wilde zelfs missiepater worden. Ja, ik wilde juist zelfs missiepater worden, ja. Paters hebben jou een heel leven lang begeleid, achtervolgd. Daar ben je naar op zoek geweest. Hè. Jouw leven hangt veelal samen met het bestaan van... Joswit, uh, Augustijn, uh, ja, het valt ja. mij op in uh, deze uh, zondagskindbiografie. Ja, dat klopt. Ik, beloofd, ik, ben, ik ben in een, in een zeer Roomse habitat opgegroeid. En ik, ik heb daar ook geen van, begrijp me goed. Alleen, ik ben daarvan weggegroeid in, in, in, in kerkelijk opzicht. Het, het spoorboekje van de Roomse kerk, ja, dat, dat ben ik ontgroeid. Ja. Tarsisius, hè? De heilige Tarsitius, hè? Eh? Gerard, waarom lach <laughs> je? Omdat als jongetje van, bro, hoe oud was hij toen, N negen jaar... moest er een, een kleine school, op de lage school, een spel worden gespeeld. En dat was het spel over de heilige Tarsitius. was een klein martelaartje in de Romeinse tijd... die met zijn leven de heilige teerspijzen, de ge ge geconsecreerde host... die hij moest brengen naar een zieke, heeft hij verdedigd tegen stoute heidejongeren die hem, jongens die hem dat afhandig wilde maken. En hij werd daar doodgeslagen. En ik moest. en ik wilde graag ook meespelen in dat spel. Maar alle rollen waren al vergeven. En het ene rolletje dat nog over was, moest hij dan doen. Ik moest een van de jongetjes zijn die Tarcius doodsloegen. Zwijg of ik spuw je in je brutale ogen. Dat was de zin die ik moest uitspreken. En het gekke is dat ik dat als jongetje van negen jaar dus de andere kant moest vertolken... terwijl ik zelf priester wilde worden. Maar ik had daar geen moeite mee. Ik begreep dus toen al dat je in een toneelspel de twee kanten moet kunnen vertolken. Ja, jouw kindersiel, uh, Gerard, werd uh, vooral gevuld met stichtelijke lectuur. Mag ik wijzen op uh, Marietje Filippetto, en dan hebben we het over... een dapper kruistochtertje. Ja, uh, wij, wij lazen dus uh, zeer roomse boeken. Uh, wij gingen niet zomaar naar een, een boekhandel vroeger. Wij op de, op de lage school, bij de Fraters dus... werd iedere uh, jaar vlak voor Sinterklaas... Een positie gehouden van allemaal mooie, vrome boeken. Uh, en een van die boeken was dat een, een lieve meisje dat in een geur... Zo ging dat vroeger, hè? Men stierf in een geur van heiligheid. En dat kindje was dan ook uh, gestorven in een geur van uh, een zwaar lijden. Een heel braaf Italiaans meisje. Ik herinner me dat dat ik dat boekje gelezen heb. En dat noem ik dan eventjes in mijn levensherinneringen. De journalist Gerard van den Bomen ontkiemt al net na de oorlog... Hè, als jij bij Radio Herrijzend Nederland in uh, Eindhoven aantreedt... en dan kom je al met mensen als Ari Kleiwert, Netty, Roosevelt, ja. Karel Enkelaar... Uh, ja, al wie de al de wacht, de wacht. al dit soort lieden. Ja, in aanraking. Ja. En uh, dan blijkt dus dat jij uh, dat vak een leven lang gaat doen... wat je toen al niet wist. Ja, dat wist ik helemaal niet. Ik, ik uh, kwam een keer Gabriel de Wacht tegen op straat. Toen waren wij in Eindhoven al bevrijd... terwijl de hongerwinter nog woekerde in, uh, in, in, in, in, in het noorden en westen van Nederland. Ik ben meteen naar die radio gegaan... en s'avonds zat ik al proef te draaien. Ja. En na een week werd ik aangesteld tot redacteur. Ja. Dat dus voor mij, uh, was voor mij een openbaring. En die boodschap kreeg ik van Gabriel de Wacht. Ja. Van oh, de engel oh, Gabriel de Wacht. 8. Que eu quero passar. Pois o samba está animado. O que eu quero é samba. Este samba que me estou de maracatu Esse macho pé do veio. Samba de peduto. Mas que nada. Um samba como esta tão legal? Você na vaya querida. Quinada, Sergio Mendes. Voor met Brazil 66. We Beschrijven eind jaren 40, begin jaren 50, als je via Hilversum, hè, Radio Nieuwsdienst, ja. Melkpad, al heel dichtbij de omroepen, en naar Amsterdam komt de Volkskrant, hè? De volk, ja. Want uiteindelijk ga jij bij die uh, katholieke vakbondskrant ja. ga jij uh, zitten, hè? Luker is jouw hoofdredacteur. Ja. ja, dat ging ook al helemaal Ze Zoals ik ook heel vlotjes bij de radio ben gekomen, kwam er ook heel vlotjes bij de Volkskrant terecht. Was helemaal geen vooropgezet doel. Ik kreeg maar geen opslag en ik dacht, oh, schrijft eens een briefje naar Luker. Uh, misschien kan hij daar gaan werken, misschien kan ik daar wat geld verdienen. Ik ben dus bij Lucre binnengekomen op een gegeven moment. en ik hier later stond ik buiten en had ik een nieuwe baan... en was ik redacteur van de Volkskrant. Grappig. Uh, Luke die, die vroeg niet aan jou, uh, toen jij je solliciteerde... hoe hoog jouw salaris was, maar wat je verdiende. Ja, hij zei op een gegeven moment, wat verdient u bij de radio? En ik dacht, ik krijg te weinig en ik verdien eigenlijk meer. Dus ik zei wat ik verdiende. Dus ik, ik ga mezelf opslag. En toen ik dat bedrag noemde, dat ik geloof dat dat 320 gulden per maand was, ongeveer... Toen zei hij, dat kunt u hier ook krijgen. En hij had mezelf dus opzag gegeven, ja, want ik verdiende meer dan ik kreeg. Heel erg katholiek, Gerard. Dat is een kleine chauzietestreek die ik... Toen al had, terwijl ik nog nauwelijks een jesuït kende. Ja, dus later <laughs> heb je jesuït in alle vormen en tonaden meegemaakt. Hè. Maar eh, je kwam dus inderdaad in een katholieke sfeer weer terecht. Hè. Bijvoorbeeld eh, in 1954, eh, toen het monument van de bischoppen daar was. Hè. Ja. En jouw hoofdredacteur die, die vertelde jou niet dat jij niet naar de Vara mocht luisteren. Daar waar dat in dat monument met zoveel woorden wel stond. Nou, men mocht niet naar de Vara luisteren van de bischoppen. En wij zeiden tegen gelukkig mogen wij journalisten niet meer naar de varen luisteren. En toen zei Luc, wij journalisten moeten overal naar luisteren... want we moeten overal overschrijven. Ja, dus, ja. Maar het mocht officieel dus niet ja. meer naar de varen luisteren. Dat moment, van 54, dit is nu uh, langer dan 60 jaar voorbij. Ja. Um, heet, is dat eigenlijk een omslagpunt geweest, ook bij jou? Ja, dat is een van de omslagpunten in mijn leven geweest. Niet dat, dat ik zo'n geweldig... Belang hecht aan dat. Maar ik vond dat zo vreemd dat, dat de, de bischoppen, de PVDA en, en de, de, het NVV... De, de natuurlijke bondgenoten van de Volkskrant, wat ook een vakbondskrant was... Dat, dat, dat daar een val bij neerkwam en daar mocht je niet meer bij zijn. Dat was een, een, een verdoemde bende. Dat vond ik zoiets vreemds. Dat, dat de, de geloofwaardigheid van een bisschappelijke uitspraak toen voor mij geweldig naar beneden ging. Ja. Een van de president-commissarissen van de Volkskrant heette Toon Middelhuis. Die uh, was van het NKV. Ja. Een hartstochtelijk verdediger van dat man, de mens, van de bisschoppen. Ja, dat moest dus kennelijk. En uh, ik was een van de jongere journalisten. En ik was toen ook bij het buitenland. Dus ik had verder niets meer, uh, niet veel te maken. Maar wij waren toen nog zo ingekapseld in dat Roomse gedoe... dat de Volkskrant, de natuurlijke bondgenoot van de Partij van de Arbeid... de NVV enzovoorts... Ja. dat die toch zonder enig probleem achter die, dat mandement... in zijn volle omgang staan. Ja. En dat verbaasde mij hoogelijk. Ja. Je, je bleef bij de Volkskrant tot 1963. Je bent tot een tijd lang ja. de chef nacht ook geweest. En eigenlijk was jij de gedoomde en min of meer gedoodverfde opvolger... van Joop Lukker als hoofdredacteur van de voorkant, zegt niet dat het niet waar is. <laughs> nou was ik helemaal niet, dat zeg ik dus nu. Uh, hij heeft het tegen mij wel eens gezegd, dat zeg ik dus ook in mijn uh, levensherinneringen. Uh, ik zie u als mijn opvolger en ik dacht toen meteen, toen hij dat tegen mij zei... in een vertrouwelijk gesprekje in een café, toen dacht ik... toen zei ik tegen hem, u bent nog zo jong, uh, dat is nog helemaal niet, komt niet in uh, vragen, de, de, deze kwestie. Maar ik dacht meteen ook, zo so, so slim dacht ik toch wel te zijn... als jij ooit weggaat, Joop... Ik zei geen Joop, meneer Lucas, Maar dat zei ik dat dus niet. niet zo behalve door ja, iemand als Matja Smits. Als meneer Lucas weggaat, dan benoemt hij niet zijn opvolger. <laughs> dus uh, hij kan me wel zien als zijn opvolger, maar daar he heeft hij niks over ja. te zeggen. J jij bent dan nog, Gerard, een behoorlijke katholiek. Als ik dat zo vrijmoedig mag zeggen. Hè? Sterker nog, uh, jij die... Uh eigenlijk priester zou hebben moeten worden, hè? bedacht in jouw gezin... dat jouw oudste zoon, Berend Jan, eigenlijk wel een, een gedroomde priesterzoon zou moeten worden. Nou, wij, wij, wij baden gebedjes natuurlijk met onze kinderen. En dan hadden we ook een zinnetje. En wij hopen dat een van onze kinderen priester mag worden. Dat werd zo terloops gezegd. En Berend Jan, mijn oudste zoon, die luisterde daarnaar en die bad dan mee. En die, die zei dat, wou hij dan wel? Maar toen zei ik op een gegeven moment tegen mijn vrouw... Uh, wat is het hoogste in de kerk? Dat is niet priester. Nee, zei uh, Vietje. Dat is de paus. Dan wil ik paus worden. Maar ja, dat heeft je niet gehaald. Ja, dat, dat willen we allemaal wel eens, hè? <laughs> nou, nee ik, heb, nee, ik heb nooit paus willen worden. Ik, ik, ik wilde gewoon missionaris worden. Ja, ja, ja, dat was mijn jeugdwens. Ja. Ben je nou eigenlijk in zekere zin uiteindelijk toch wel een soort van missionaris geworden? Ja, ik heb het woord verspreid. <laughs> uh, als journalist. En niet, niet het woord met een grote W, maar het kleine woord ja. met een je, kleine W. Je noemt de naam van jouw vrouw, Grietje. Ja. Een paar jaar geleden overleden. nadat jullie langer dan ik dacht wel zijn. Jaar... 13 jaar heb ik me voor haar geschoven omdat ja. ze uh, dementeerde. Maar je bent ook heel lang met haar getrouwd geweest, hè? Ik ben dus ruim... We hebben ons diamante huurdersfeest gevierd... en een paar maanden later is overleden. Ik vraag het aan je, omdat uh, toen jullie met elkaar trouwden... en dat uh, is eigenlijk... Uh, uh, jullie hadden al verkering in de oorlogstijd in Eindhoven. Hè? Zij was niet van katholieke huizen. Hè? Nee. Zij was een echte sociaal-democratische dame... Hè? die in het vierhouten uh, om de boom stond. Rooie Grietje, die <laughs> in de AJC, de arbeidersjeugdcentrale... de zeer idealistische jeugdbeweging van de socialisten... Uh, geweldig daarin opging. En zo heb ik haar leren kennen bij Philips in, in de oorlog. En uh, wij zijn verliefd op elkaar geworden. Niet uh, meteen, het was niet uh, de eerste blik op haar. Dat, dat, dat heeft lang geduurd, maar wij werden gek op elkaar... En, wij, ik wilde met haar trouwen en daar wilden mijn ouders helemaal niet van weten. Want zij was ouder dan ik. Ze was, niet, was kat niet katholiek. en Niet, niet katholiek. Daar moest broeder Laurentius aan te pas komen. Dat was het belangrijkste dat ze niet katholiek was. Ja. Ze is zelf naar een pater gegaan en die, eh, daar heeft ze heel lang mee gesteggerd en gepraat. En uiteindelijk kon ze er niet meer omheen om katholiek te worden. Ze is gedoopt. Ze is gedoopt in de oorlog. In 1944 uh, is ze gedoopt. Ik was daarbij natuurlijk, toen ze gedoopt werd. En ik, ik denk ook dat ik niet met haar getrouwd was... als ze niet gedoopt zou zijn. Die fout zou ik dan waarschijnlijk gemaakt hebben. Maar het was een, een zeer vrome katholiek geworden. En we zijn getrouwd in 1947, dus enkele jaren later. En we zijn ruim 60 jaar getrouwd geweest. Uw boze huis ligt terug. Voorman van de Amsterdamse Studenten-Gleesia. Ja, ontlegger van de Rode Hoed en de Nieuwe Liefde. Gerard van den Bomen. Ja, fantastische man. 88. Hij schrijft een boek over zichzelf dat Zondagskind heet. Nou, dat is werkelijk een uh, ja, onbreekbare, vitale vriend. U uw levens hebben zich eigenlijk uh, een heel leven lang gekruist, zou je mogen zeggen. Nou, een heel leven lang is iets te veel gezegd. Maar in ieder geval... Vanaf eind jaren zeventig hebben we heel intens contact en samengewerkt. We hebben in de tijd met de populier geprobeerd om de nieuwe linie te redden... Dat is niet gelukt. Ja, dat was de tijd dat alles duurder werd en de krant hield het niet vol. Wat jammer was, maar ja, de krant heeft toch een geweldige functie gehaald. En Gerard zelf is veel en veel meer natuurlijk dan die krant. Ja. Dus hij heeft met dit boek heeft hij het bestaan, het niet-bestaan van de Nieuwe linie tot op vandaag... Ja. ruimschoots goed gemaakt... U was medewerker bij de Linie in de jaren zeventig. Hij was medewerker van u in het uitvormingscentrum De Populier. Ja, we hebben geprobeerd om, om samen verder op te trekken... toen het een beetje lastig werd. En dat is jarenlang gelukt. En, ja. en ik, ja, ik schreef dan zo'n beetje over poëzie in de, in de Linie. Hij was ook een hele leuke hoofdredacteur. Heel ja. stimulerend en... Vitaal, altijd, ja. Slim, ook. Ja, zeer slim, natuurlijk. Ja. Dat moet je ook zijn, hè. Ja. Eerlijk is eerlijk. Ja. Wat voor een man is het eigenlijk, volgens u? Het is een, een, een gelukkige man. Uh, iemand die, die zoveel... Uh, ausdauer heeft, dat die altijd weer... Uh, ja, doorgaat. Begint een sterke, sterke man, die naarmate hij ouder is geworden, ook, ook vrolijker is geworden bijna, zou ik zeggen. Hè? Minder, minder al die kleine rotzorgen waar je de hele dag mee bezig bent. Hij heeft ook erg genoten van de tijd na zijn pensioen... en van, van de verzorging die hij zijn vrouw heeft kunnen geven. Dat was natuurlijk ook ontzettend aandoenlijk om dat te zien. Hè? Dat we... Om niet te zeggen bijzonder, hè? Ja, die hoofdredacteur ja, die dat... altijd maar bezig was en zo. Ja. Maar die, na die jaren de tijd en de liefde vond ja, om zijn vrouw Gietje dus te verzorgen. Ja, maar dat was ook een hele grote liefde wederzijds. Hè? Ik heb ze nooit anders dan, dan zo gekend. En dat was enig, ja, en, en, en belangrijke mensen. Ja. Ja, kortom, inderdaad, een zondagskind. Ja, een zondagskind, ja. je <middels> De Mavericks. Uh, beschrijf in 1963, als jij van de volgende kant naar uh, De Nieuwe Linie gaat. Ja. Dat was ooit een blad van de jezuïeten De Linie genaamd. Maar er komt een pater op jou af in een dafje van De Orde. pater Joos Arts. <lacht> ja. En die vraagt aan jou of jij dat blad, wat vroeger wat een houdegenachtige formule kende... wilde redigeren in de als hoofdredacteur. Dat is het begin van jouw hoofdrecteurschap van de Nieuwe Linie geworden. Ja, dat was ook weer heel, heel toevallig. Uh, hij belde op en hij zei... Ik wil eens met, je praten, met u praten over een weekblad. En ik dacht, nou, dat is een vrome pater die een missieblaadje redigeert of zo. Dus ik heb die goede man ontvangen. En die zei dat hij de opdracht had om te kijken of leken... de echte deskundigen dus niet het blad zouden kunnen voortzetten... of een ander blad zouden kunnen voortzetten... want de Jezuiten hielden ermee op met de linie. En uh, toen dacht ik dat hij met mij wil praten... over mogelijke mensen die dat blad zouden kunnen runnen. Toen zei hij zei u wilt misschien van mijn namen horen... van journalisten die dat zouden kunnen doen. Uh, want hij wilde dan eigenlijk een hoofdredacteur verzoeken. Ik zeg, moet die namen van mij hebben? Maar ik dacht, ja, wat wil die man eigenlijk van mij? Toen dus zei hij, nee, ik heb al een kandidaat. En toen zei hij, zeg, wie is dat dan? En zei, die zit tegenover mij. Dat was voor mij volstrekt, uh, volstrekt nieuw, dat was helemaal niet. Toen heb ik de thee die ik hem ingezonken had opzij geschoven. Ben naar de kelder gegaan om een flesje Never naar boven te halen. En bedacht toen, dit is een nieuwe uitdaging. Die kwam zomaar plotseling bij, bij me langs. Het was helemaal, ik heb helemaal niet gesorgeerd of zo. En na een jaar, want die duurde heel lang is het uh, tot stand gekomen dat ik dus hoofdadditeur werd... van een blad dat ik ging noemen natuurlijk, de nieuwe linie... Ja. Je hebt er ook over geschreven in het boek Een kat heeft negen levens. Ja. Uh, het was een blad dat in die eerste jaren in de conciliteit he, ja. heel erg meevoer... ook op die progressieve koers uh, die in de katholieke kerk... als het ware via het adjornamento ja. uh, ja, naar nou, vroeger trad en zo. He. Maar je hebt ook uh, moeten vaststellen hoe uh, ernstig dat is uh, afgelopen. Al zou het alleen maar zijn aan de hand van die patertjesuiten... waarvan jij er drie op jouw redactie Kreeg. Eerst als jesuit, daarna als priester van het Bistom Den Bosch. Ja, eh, ik, ik, ik nam dus als hoofdleuteur van de nieuwe linie drie Jesuiten van de oude linie over. Onder andere de pater die mij bij mij gekomen was om daarover te praten. Joos Arts. Joze -arts. Hè, inmiddels overleden, -arts. een kroonprins in de orde. Ja, maar ook Nico van Hees. Joos Arts, Nico van Hees. En nog een pater. Pisa. Pisa. En. Eh, die schreven zo vrijmoedig onder mijn hoofdredacteurschap... want toen waren alle uh, remmen los om, om uh, te schrijven wat ze wilden... in progressieve en vrijzinnige en uh, vooruitstrevende zin... dat men in Rome, waar de jesuiten generaal zat... die een Vlaming was en dus de Nieuwe Linie kon lezen... Pater Jansens, die schrok zich het uh, katholieke apenzuur... <laughs> om het zo maar te zeggen, en zei die paters moeten uit de Nieuwe Linie... Dat kan niet wat zij daar doen. En toen hebben twee van die paters... Joost Aarts en Van Hees hebben gezegd... wij treden uit de orde. Wat een heel belangrijke stap is natuurlijk voor Jezuïten... om uit de orde te treden. Schikker. Om een principiële reden. Schikker. Vrijheid van drukpers. En eh, die zijn toen... omdat ze toch priester wilden blijven. En een freelance priesters bestonden toen nog niet. Toen zijn ze naar Bekkers gegaan. De bischof van de Bos. Toen hebben ze de zaak aan hem voorgelegd. En toen heeft hij deze twee ex-paters als zijn bosse priesters ge geaccepteerd... opdracht in Amsterdam gewoon doorwerken bij de Nieuwe Linie. Ja. In, in de Nieuwe Linie, Gerard, laat zich zien hoe het verloop was van de Nederlandse katholieke kerk. Hè. Het was de tijd inderdaad van het concilie, later de tijd van het landelijk pastoraal overleg. Hè. Ja. Um, het concilie ook in Noordwijkerhout. Hout. Uh, met carinaal Alferink krijg je ten nauwenoord voor de linie een interview. Ik heb zelf uh, in die tijd als medewerker van de nieuwe linie veel van dit soort dingen gedaan. Daarom beschouw ik jou ook, zeker als mijn journalistieke tutor, vind ik dit gesprek alleen al om die reden vruchtenvol. Um, maar ook de, de aftakeling moet ik zeggen, ook binnen je eigen redactie bleek later werkelijk geen spatinteresse interesse meer te bestaan voor de katholieke kerk. Die, uh, die was uh, outdated. Nou, de, de Nieuwe Linie was een opinieweegblad dat, dat hele hoge ogen gooide in die begintijd van die aggiornamento. En wij hebben daar ons uh, steentje aan bijgedragen. Uh, de Time, de Amerikaanse blad Times schreef dat de Nieuwe Linie een van de meest uitdagende bladen van Europa was geworden. Maar die, die trend omhoog en weer omlaag, dat het overging, die vernieuwing... daar hebben wij ook onder geleden. Dus wij, wij hadden succes en we gingen ook naar beneden weer... toen dat succes niet beklijfde. En zo is de nieuwe linie. In die 19 jaar dat het bestaan heeft, heeft daar uh, zijn deuntje zeer kras bij meegeblazen. En ik heb het eerste nummer van de Nieuwe Linie van de persen gerukt. En 19 jaar later ook het laatste nummer... Ja. van de Nieuwe Linie van de persen gerukt. En dan wij, dat ik, 1982. 1982, ja. Ja. ja. Toen was het over. Was het onafwendbaar? Of valt jou zelf ook wat te verwijten? Ongetwijfeld zal dat mij ook iets te verwijten zijn. Onder andere dat ik misschien iets te snel die materie heb losgelaten... en meer algemeen ging schrijven. Terwijl de grote belangstelling toch naar die zaken uitging. Maar, al was ik erover blijven schrijven de progressiviteit ging teloor, dan was het toch misgegaan. Want je kunt niet blijven schrijven over iets wat niet meer gaat. Een ja. eh, andere katholieke journalistieke instelling als de KRO... bleef in die tijd bijvoorbeeld overeind. Ja. En het NKV heeft het ook nog lang volgehouden. Ja, ja dat is waar. Uh, wij, wij waren een beetje gepolariseerd. En uh, misschien heb ik iets te weinig oog gehad... voor het feit dat we in zo'n blad ook... de tegenstanders van de progressiviteit meer aan het woord moesten laten. Uh, wij zeiden altijd, wij kunnen niet anders dan schrijven wat we zelf denken. Ik heb er geen ogenblik spijt van dat ik dat zo gedaan heb. Maar misschien, ik zeg niet dat het dan wel nog zou bestaan hebben, het blad. Maar het, het was een overgangsblad, ja. kennelijk. Het was ook vooral een wonderlijke mix van mensen en medewerkers... die jij uh, aantrok van diverse signatuur. Willem Oltmans, Anton Constance, ja. Huub Oosterhuis, ja. Herman Milikowski. Ja. Het waren allemaal mensen die een eigen stijl hadden. Uh, Willem van Manen. Eigenwijze, eigenzinnige, eh, linksdenkende mensen waren bij mij welkom. En mensen als Constance, een uitgesproken anarchist en atheïst. dat was een van mijn beste vrienden, een van mijn goede medewerkers. Abel Hersberg schreef in dat blad, Abel schreef voor Israël. En Constance had veel kritiek op Israël. Zo zelfs dat Hersberg tegen mij zei... ik zal er maar mee ophouden bij jullie te schrijven. En toen zei ik, nee, ik vind dat de kritiek op Israël... een woord moet krijgen, maar ook mensen die voor Israël als moeten een woord kunnen schrijven. U moet gewoon bij ons blijven schrijven. En toen schreef Hersberg mij een briefje. U bent de opperkok. Als u uw lezers dit menu wilt voorzetten, dan wil ik daar mijn bijdrage aan blijven leveren. Ja, ja, ja. Je hebt zelfs als hoofdredacteur ook uh, vele collega's meegemaakt. Allemaal mensen die op een bepaalde wijze uh, zich over de nieuwe linie uitlieten. Er zijn er twee die net deze week zijn overleden. Daar is jouw oud-collega... hoofdredacteur van De Tijd, Arie Kuiper. Hè? Wij waren goede vrienden. we waren goede makkers. En uh, dat kon allemaal. Hij heeft ook kritiek op de nieuwe linie gehad. We hebben dus een keer een stuk geschreven... Ja. wat een beetje er doorheen geklipt is. En daar had hij heel veel kritiek op. En daar hebben we openhartig met hem in de krant... in, de, in ons beide kranten over geschreven, zonder dat dat enige afbreiddeek aan onze vriendschap. Ja. Een andere persoon uh, heet Simon Jelsma. Want uh, al zelfs nog voor jouw Nivalini-tijd kom jij uh, in contact met de progressieve kring van, van priesters in die ja. tijd... de pleinpredikers van uh, ja. in Den Haag voor het gebouw van de Hoge Raad... Hè. Piet Wesseling, Dolph Koppers en uh, Simon Jellesma. Toen nog een pater van Missionaris van het Heilige Hart. Ja. Later de oprichter van het NOVIP. en van de postcode-loterij. Ja. Hij overleed vorige week. Uh, hij komt ook in jouw biografie voor. Dit zijn allemaal mensen. Vooral katholieke priesters dus... die een rol hebben gespeeld in jouw blad ja. en in jouw leven. Ja, ja zeker. Dolf Piet Wesseling en Simon Jelsma... waren in de jaren 50, mind you, heel lang geleden... waren de grote drie van progressieve priesters. En daar heb ik me ontzettend bij thuis gevoeld. Ze was later van Kildersdonk en Oosterhuis, de, de, de voorgangers, waren waren dat toen de grote lieden. En ik voel me nog steeds, bij deze lieden sluit ik mij gaarne aan... en daarom heb ik ook met heel veel genoegen dat boek uh, gepresenteerd uh, vandaag... in De Nieuwe Liefde. Het lijkt bijna op De Nieuwe Linie. <lacht> <laughs> en uh, wat een, een, een nieuw initiatief is uh, van Oosterhuis en de zijne om, om dat oude vuur toch nog brandende te houden. Want dat is ook een uh, aspect in jouw uh, leven. Uh, jij uh, katholiek... En ging ook naar de kerk, naar de parochiekerk, de Augustinusparochie in Amstelveen. Ja. Maar je bent vervolgens eigenlijk naar de Amsterdamse Studenten Ecclesia overgestapt. Uh, en je hebt vooral Huub Oosterhuis gevolgd in de verschillende, ja ik zou zeggen, gebouwen waar hij voorging ging. En dat is dus uh, nu bijvoorbeeld in de Nieuwe Liefde. Nadat de Rode Hoed zo een jaar ook als pand heeft dienst gedaan. Ik ga nog verder zelfs. Ik heb een paar jaar bij Huub Oosterhuis gewerkt in De Populier, zijn eerste uh, Nieuwe Liefde zal ik maar zeggen. En hij is in die tijd ook redacteur geweest, een paar jaar, van De Nieuwe Linie. Wij hebben dus uh, heel snel samengewerkt en ik voel me nog steeds thuis bij de Amsterdam Studentenclesia. Ik ga daar bijna iedere week naar de dienst. En ook vanmorgen heb ik daar de dienst bij gewoond Ik voel me daar thuis. En, uh, Waarom is hij zo belangrijk voor jou? Ah, zijn politieke lezing van de Bijbel vind ik ontzettend interessant. En hij heeft, is ook een man die het socialisme aanhangt op zijn manier. En dat doe ik ook. Ik volg hem niet dat ik alleen maar op zijn uh, kompas. Want ik heb dat zelf ontdekt. Dat het christendom, het politieke lezen van de Bijbel... het socialisme, liggen allemaal voor mij in één lijn. En ik noem dan toch weer de naam van Grietje, mijn vrouw... dat een socialiste was. Wij zijn samen opgetrokken, ook in het socialisme. Wij zijn samen opgetrokken in de studenten-ecclesia. Die wereld, daar hoor ik nog steeds thuis. Ja. En dat is niet de Rooms-Katholieke Kerk... maar dat is een vrijzinnige katholieke gemeenschap. Eer Jurgens, politicus, oud-medewerker van de Nieuwe Linie. Gerard van den Bomen... Gerard, de, de, de, degene die ik ken als degene die alle lasten van de nieuwe linie droeg... een blad wat in de jaren 70, 80 een grote rol gespeeld heeft, 60-70 moet ik zeggen. Omdat hij toen allerlei vernieuwingen met zich meebracht... net zoals het studenten Ecclesia van Oosterhuis... of de PPR, waar ik zelf actief in was. Dus politiek gezien was dit de journalistieke vernieuwing aan de linkerzijde. Wat is het voor een man eigenlijk, naar uw idee? Een uh, uitstekend journalist, in de eerste plaats, en een doorzetter. Want de vernieuwing heeft hele zware tijden gehad en hij zette toch door. Hij, hij kopte een goed Rooms nest, heeft dat ook altijd uitgedragen... Ik kwam aan de linkerzijde hier in Amsterdam terecht. En, maar ik moet zeggen dat uh, de, vooral de manier waarop hij dat gedaan heeft... overend gebleven in moeilijke tijden uh, in de jaren 60 en 70. Ja, een uh, door- en door-katholieke man ook, hè? Dat, ja, ja. dat herken ik, ben ik ook opgeleid bij de en alles. <laughs> uh, dus dat herken je, dus die gemeenschappelijke herkomst. En mag ook zeggen, Erik Eugens... Gerard van den Bomen, komma, hij heeft het allemaal overleefd Precies. En, en intussen een heleboel dingen geschreven. Ja. In dienst geweest van onder andere de Karel. Ja. Maar ook wat aan T en van de Volkskrant. Dus hij heeft een zeer uh, gevarieerd leven geleid. Maar u heeft hem ook meegemaakt als een progressieve katholiek. Hè? Want uh, ook u kwam in de tijd in de Amsterdamse Studenteneclesia, We noemen Huub Oostenrijk, we noemen Jan van Kilstonk. De Rode Hoed, nu ja. de Nieuwe Liefde. Ja. Die ontwikkelingen in de katholieke kerk van Nederland... Uh, beschreef hij ook in zijn tijd als hoofdredacteur van de Nieuwe Linie dat niet meer kon. Ja, zonder meer. Hij was daar gelukkig een spreekprijs voor degene die die vernieuwingen wilde doorzetten. De, um, en um, daar bood ik staal toe. En ik had een column in de Nieuwe Linie, dus ik had daar de mogelijkheden toe. Hij is bijna 89, hè? Wat je ziet bij mensen van die statuur en leeftijd... is dat ze hun generatiegenoten verliezen. En dat is bij hem ook het geval, hè? Ja, ik ben 13 jaar jonger... Uh, uh, dus dat is uh, mijn generatie begint al dat probleem te krijgen. Ja. Ja. Bij hem is dat dus een feit. Ja. Ziet u dat dan hem? Nee, absoluut niet. Hij is uh, dat je nu nog steeds, uh, dus nu nog weer een boek presenteert, twee boeken zelfs. Dat hij uh, het weer contact via zijn kinderen. Is, helaas heeft hij zijn vrouw verloren enige jaren geleden. Ja. Maar uh, het is toch een man die recht overeind gebleven is. Een van jouw laatste staties tot nu toe uh, valt ook niet weg van het geloof. Want je bent uh, met het Mozeshuis gaan werken eigenlijk. Hè? En je hebt nogal wat brochures, geschriften... Maar ook high trouwens boeken uh, over aids gedaan... Um, waar uh, de naam van Jan Ruiter, directeur van het Mozeshuis... zeker bij genoemd moet worden. Hè? Die, die pen leg jij nooit neer. Nou, ik, ik kan moeilijk de pen neerleggen. Het is ook het enige wat ik kan, een beetje op papier schrijven. Eh, ik heb bij het Mozeshuis zulke interessante ontmoetingen gehad... en eh, acties meegemaakt over aids... over eh, het gesprek tussen politie en misdadigers. Eh, oudere mensen die nog eh, mooie dingen schreven. Het Mozeshuis is voor mij een, een instelling geweest... ook een, van een progressief iemand als Jan Ruiter... Die, die, die mij verbaasde. En ik ben daar een jaar of tien tien jaar een beetje huisschrijver geworden. Ik heb daar veel interviews afgenomen voor het Blad Mozaïek. Ik heb daar diverse boeken geschreven, een paar over aids, waar zij ook heel veel aan had besteden. Zelfs de koningin liet zich in het mozeshuis over aids voorlichten. Ja. Ik, eh, ik heb een boek over het mozeshuis geschreven. Eerste exemplaar werd ook aan haar HM mij aangeboden. Eh, ik, ik, heb, ik heb me daar ook ontzettend thuis gevoeld, maar ik was daar niet in dienst. Ik was daar als freelancer. Ja. Eh, maar toch eigenlijk de, de huisschrijver geworden. Ja. En met permissie door mij is zo geformuleerd met bijna 89 jaren achter je. Ben jij uh, anno 2011 nog uh, buitengewoon uh, kwiek, fris en zeer alertgeestelijk? ja, god, ik doe mijn best uh, dat uh, de cellen hierboven in mijn hoofd... nog een beetje blijven knetteren. En ik heb daar ontzettend veel plezier in. En ik, ik, ik kan bijna geen dag voorbij gaan zonder iets op papier te zetten. Ja. Veel moet ook hebben gelegen in het feit dat jij dus uh, zo'n leven lang... met Gietje de Jager bent getrouwd... die uh, jij in twaalf uh, jaar uh, in, als een mantelzorger zo voorbeeldig hebt begeleid. Je hebt daar ook in een aantal kruis televisie-uitzendingen... gewacht van gedaan en je hebt er een boekje over geschreven dat heet... Ik wil de kluts kwijt, dat ja. zei ze een keer. En uh, ik heb daar ook nog een, uh, wat haiku's over geschreven. woorden ja. als het, aan het toen zo overleden was. Ja. Uh, Grietje was mijn grote liefde. Uh, Grietje was voor mij ook een voorbeeld. Uh, uh, wij waren het ook helemaal eens. Ze heeft ook altijd achter me gestaan... alles wat ik gedaan heb. En ik heb achter haar gestaan. Uh, ja, ik ja. betreur dat ze er niet meer is. Ja. Maar ik ben heel gelukkig... dat ik zo lang tot aan haar tot en met haar eenenennegste jaar met haar met haar heb kunnen leven en dat we haar met de kinderen thuis hebben kunnen verzorgen toen ze dement werd. Ja. Ik heb jou altijd ook gezien als een uh, hoofdredacteur... die alles aan zijn hoofd had en die drie dingen tegelijk deed. In die tijd toen er nog geen pc was, maar gewoon een schrijfmachine. Dan zou het alleen maar zijn om het betalen van honoraria, wat voor de lieveling die toen al een lastige zaak was. Maar toen zag ik jou als een mantelzorger... eigenlijk heb je mij toen zeer verrast. Niet dat je het deed, maar hoe je het deed. Het overkwam mij ook weer, dat ik een ander zorgen werd. En op het moment dat ik inzag dat Fritje aan het dementeren was... zei ik bij mezelf, dat kan alleen maar heel veel erger worden. En ik ga voor haar zorgen. En ik heb met heel veel liefde dat gedaan. Dat waren hele waardevolle jaren. Ze heeft me vele lessen geleerd. Dementenmensen mensen leren je heel veel lessen. We hebben met humor en geduld en liefde samengeleefd. En ik heb geen enkel moment spijt dat ik dat gedaan heb. Ja. En mijn kinderen die mij ontzettend geholpen hebben... want alleen had ik het niet gekund, hebben daar ook geen enkele spijt ja. van. Gio, ja, tenslotte, kom jij in de hemel? Is er een hemel? Uh, Grietje is in de hemel. Uh, ik heb haar namelijk, ja, haar doodheilig verklaard. Daar had ik geen paus voor nodig, dat heb ik zelf gedaan. Uh, of ik in de hemel kom, weet ik niet. Ach, uh, ik hoop dat ik een glimp mag opvangen. Ga je haar terugzien? Nee, ik denk niet dat ik haar terug zal zien zoals ik haar gekend heb hier. Wat het zal zijn later. Men zegt wel, ze zit nu boven te kijken naar... vriendelijk te kijken naar dat mooie boek dat je weer geschreven hebt. Zo denk ik niet erover haar. Zo praten wij als mensen omdat we niet anders kunnen. Nee, ik geloof niet dat, uh, dat het zo zal gaan als we, als we altijd zeggen. Maar ik, uh, ik geloof wel dat zij geborgen is bij God, wat ik dan God noem... Want ik ben een gelovig mens, op mijn manier, op mijn eigenzinnige manier, vrijzinnige manier. En ik hoop daar ook terecht te komen. En ik kom daar terecht, want wij komen daar allemaal terecht. Ja. Als ik jou nou zo, zo meemaak, dan ben jij toch eigenlijk... Uh, helemaal door dat Roomsche sop gespoeld. Ik ben daar... Ik, ik heb onder de Roomsche douche staan in, uh, in mijn jeugdjaren. En uh, dat is mij heel goed bevallen. En daar heb ik nog een heleboel van overgehouden. Alleen de, de, de dogmatische uh, spoorboekjesachtige geboden en verboden... heb ik van me afgeschud als een eend die uh, onder de douche staan heeft... en het water eventjes van zich afschudt. Ja. En de rol die zie je waarschijnlijk niet meer spelen nu, Oh, luister eens even. Dat, dat was een mooie nostalgische... Als het nog een keer opgevoegde, dan wil ik weer zeggen... zwijg of ik spuw je in je brutale oren. Zat ik nu de afgelopen 45 minuten tegenover een zondagskind? Ja, heel simpel. Je schrijft het en dan staat er... ik ben een zondagskind en ik denk dat is de titel. Ja. Ja, dat was een feest. Het was een mooie dag vandaag in Amsterdam. Nog vele jaren. Ik wens je ook voor de toekomst ook veel gezondheid. Op. Dankjewel. Dankjewel. Ik hoop je nog lang mee te maken graag. U hoorde Gerard van den Bomen in een aflevering van Anders Denkenden een bijdrage van RKK. Eerder uitgezonden in november van dit jaar. Gerard Klaassen was in gesprek met hem. En wij zeiden het hier al tegen elkaar. Als je toch op die manier 88 mag worden... dat is om jaloers op te zijn. Het boek Zondagskind van Gerard van den Bomen is... eind november begin deze maand verschenen... bij uitgeverij Valkhofpers. Nee? See a friend I know As I go round Boys As I go round Peach trees They all. them the hanging down pick them all day for one dollar boys Sometimes The fruit gets rotten For Rambling Round Your City van Odetta. De Afro-Amerikaanse actrice, gitariste en componiste... werd geboren op 31 december 1930. En ze overleed op 2 december 2008. Dit is Radio 1. U bent de gast bij het programma Nachtvluchten. Dierenarts, wildlifearts en voormalig artist-medewerker Peter Klaver is net terug uit China waar hij twee weken in het pandacentrum Xi'an heeft gezeten. Hij heeft haar geholpen met de reuzenpanda's. Begin november verscheen de derde druk van zijn zakwoordenboek... van de dierengeneeskunde, diergeneeskunde, bij uitgeverij Read Business. En we hebben Peter even wakker gebeld voor pandaverhalen. Heet van de naald. Peter Klaver, goedemorgen. Goedemorgen, Nora. Leuk om jou op het laatste dag van het jaar even te spreken. Ja, dat is toch een beetje feestelijk. He. Dat is altijd bijzonderder dan ergens midden in het jaar. Ja, het is, mijn, het is mijn laatste dag van het jaar. Dus uh, het was voor mij wel een beetje reden om toch uh, weer richting Nederland te komen. Oud en nieuwe Nederland is ook altijd weer uh, bijzonder. Misschien gaan we er een hele goede gewoonte van maken. En ik snap dat je met oud en nieuw gewoon lekker terug op uh, je eigen nest wil zijn. Wat heb je precies gedaan daar in China? Ja, ik werd benaderd door uh, Henk Hidding, verbonden aan de dierentuin in Emmen. Voormalig directeur en nu daar uh, adviseur. Of ik naar Xi'an wilde, waar het opvangcentrum is, waar ze dieren uit het wild opvangen. Met name dan de grote panda, of de reuze panda, dat is de meest uh, bijzondere dieren. Maar ze hebben ook andere ja, speciale dieren uit China die ze daar opvangen. En dan, uh, ja, de, om wat voorlichting en, en, en educatie te geven. De opdracht was voor mij niet helemaal duidelijk. Ze hadden behoefte aan deskundigheid en ze hadden daar een potje voor... Als ik daar niet heen wilde. En dat moest dan op een heel korte termijn. Dus ik had heel weinig tijd om me voor te bereiden. En ik was dit jaar nog niet op vakantie geweest. Dus ik denk, nou ja, dan maken we dat maar als, uh, als vakantiebestemming voor dit jaar. En uh, ik heb daar eigenlijk twee weken lang uh, les gegeven, ja, training gegeven, meest uh, in een collegezaal met een dikke jas aan. Want kachelstoken doen ze er nauwelijks aan. Dus het was uh, een paar graden boven nul in de onderwijsruimte. Aan de, aan de directeur, de dierenartsen en de dierverzorgers. En verder heb ik ook uh, praktijklessen gegeven. Hoe tap je bloed bij een vogel en bij een, uh, en bij een hert onder verdoving dan. Het probleem is een beetje dat het, uh, China is van een hele andere cultuur. Uh, het was voor mij heel moeilijk om erachter te halen wat ze al wel en niet wisten... Een Chinees zegt, die, als je maar een vraag stelt rechtstreeks... krijg je zelden een rechtstreeks antwoord. Ik heb wel eens gehoord dat Chinezen eigenlijk geen nee mogen zeggen. Precies. Dus stel dat jij vraagt, maar ben je hiervan al op de hoogte... en kunnen we beter met een volgend onderwerp aan de slag gaan... dan mag er eigenlijk geen nee gezegd worden. Uh, dan, dan is het alleen maar ja, gaat u maar verder met waar u mee bezig bent. Precies. Het sociaal, het sociaal wenselijke antwoord, dat, dat staat bovenaan. Niet wat de Chinees individueel uh, wil... De hele cultuur van uh, yeah, Keeping Up Appearance. Of, uh, and, ja, mooie uh, BBC-serie. Ja, yeah. <laughs> dank je. En, dat, uh, yeah, dat is, dat is, en dan heb je natuurlijk ook, wel, ook nog een enorm taalprobleem. Ze kunnen wel redelijk Engels uh, lezen en ook wel redelijk schrijven. Maar omdat ze eigenlijk nog heel weinig mensen hebben die normaal Engels spreken daar, is ook hun uitspraak en hun, ja, hun taalgebruik is, uh, is moeizaam te volgen zijn ze dus eigenlijk niet zo gewend om naar uh, nou ja, Engels in de, in, de, in de klas te luisteren. Dan ben ik ook geen native speaking uh, Engels dus, dus ik spreek ook, uh, nou ja... Tweede Engels wil ik niet zeggen, maar het ook geen perfect Engels. Dus daar sta, sta je een verhaal te houden, staat er een uh, juffrouw die, uh, nou ja... voor mijn gevoel niet echt perfect Engels spreekt, probeert dat te vertalen. Maar hij heeft natuurlijk allerlei technische termen ja, die, die ze dan dus, uh, ook niet, niet echt kent. Dus uh, van tevoren moet je tekst inleveren, een paar uur voor je verhaal en dan... Gaat ze zo snel mogelijk wat woorden opzoeken wat het ongeveer betekent. En dan uh, vertaalt ze dat uh, zin voor zin. Maar uh, heb je dan nu, wanneer je erop terugkijkt... het gevoel dat het eigenlijk een beetje water naar de zee dragen is geweest... en dat je niet hebt kunnen doen wat je misschien wel in huis had? Nou, ik heb zeker niet alles kunnen brengen wat ik in huis had. Omdat, uh, nou ja... Een van de dingen was dat ik zou bijvoorbeeld kijken naar een nieuw bouwplan voor een quarantaine en voor een nieuw uh, hospital. Uh, Hospitaal is dus een dierenziekenhuis daar. We zijn enorm aan het bouwen daar. En Chinezen kunnen geweldig bouwen. Als ze gaan bouwen dan uh, doen ze dat ook uh, voortvarend en groots. Maar goed. Je vraagt een paar keer naar de plannen en dan zeg je, zeggen ze, nou nee, morgenochtend en dan gaan we dat bespreken. Nou ja, dan denk je, ja, morgenochtend, ze komen vast wel met iets. Dan ga je vragen morgen de dag erop waar ze dan zijn. Nee, we hebben een andere vergadering. Uh, nee, dat komt later wel. Ja. Dus dan, dan heb je daar een paar keer over en dan komen ze met dat plan allemaal in het Chinees. En dan zeggen ze, ja, we hebben al met Londenzoer erover gesproken en we denken wel dat het zo goed is. Nou ja, dan ja, wie ben jij dan om te zeggen van ja, maar ik moet daarnaar kijken. Hè? Ja, ja, want jij moet je natuurlijk ook een beetje aanpassen aan uh, de sociale omgangsvormen die daar gelden. Dus je kan niet uh, met de hak in het zand op de achterste benen gaan staan en de dingen gaan eisen die je zou willen bereiken. Nee, nee. Dus jij ja, bent als consultant of als adviseur, ja, uh, het advies moet wel, uh, moet wel gewaardeerd worden. Dus ik had van tevoren een lijstje gestuurd van dingen die ik zou kunnen. Ja, waar, die, waar ik wat over zou kunnen vertellen kunnen bespreken. En ik had van tevoren ook gevraagd van, nou ja, ik stuur jullie tien, tien, tien dingen die we kunnen doen. Maar waar gaat jullie interesse naar uit? Dan kan ik dat een beetje voorbereiden. Maar goed, daar kwam weinig reactie op. Misschien ook mede door de taalbarrière. En uh, zij wisten niet wie ik was. En ja, ik wist niet precies wat ik kon verwachten daar. Dus uh, toen kwam ik daar en ze, nou, we hebben een rooster gemaakt. Uh, al die tien onderwerpen die, uh, die je wil doen, die, uh, die hebben we even ingeroosterd. En uh, morgen om tien uur hebben we de eerste les. En uh, ja, dus ik moest ik even snel aan het werk om die presentaties. Ik had ze wel in mijn hoofd zitten en ik had ze wel uh, voor een deel. Uh, ja, ja, wel paraat, maar niet op, op papier staan en PowerPoint nog geen plaatjes erbij. Dus moest ik nog even dat snel in elkaar draaien. En ja, dat overviel oh, mij een klein beetje, maar uh, we zijn gewoon aan de gang gegaan. En uh, ja, ze waren allemaal razend enthousiast, maar of dat dan. Dus, echt gemeend is. Dat is weer ook weer een moeilijk punt. Je krijgt alle lofuitingen en cadeautjes en alle buigingen. En, maar of het echt is wat zij verwachten, daar kom je dus niet achter. we wat twintig jaar geleden van Japanners zeiden: van ja, wat willen ze nou precies en wat moeten ze? Dat heb je bij Chinezen ook een beetje het geval. Peter, ik krijg de indruk dat je niet binnen afzienbare tijd terugreist naar China. Ik weet niet waar ik dat op baseer. Je zat in het Panda Centrum. Ja. Je ja, had je natuurlijk verheugd op uh, die, die reuzenpanda's veel beter te leren kennen. Wat maakt panda's zo bijzonder? We hebben nog ongeveer anderhalve minuut, misschien is dat te kort. Nou ja, het, zijn hele, het zien er erg koddig uit... in de zin van dat ze een heel groot hoofd hebben. Het appelleert een beetje aan het, baby, het babygevoel, zeg maar. Uh, en dat komt omdat ze de hele dag op bamboe kouwen... hebben ze een enorme spiermassa. Ze hebben een heel groot hoofd... en daarnaast hebben ze ja, van, die, van die mooie zwarte ogen... Wat, alsof ze uitgelopen mascara hebben... Dus is helemaal, die ogen zijn helemaal afgetekend. Dat, dat geeft ook een, uh, ja, een heel aantrekkelijk iets. En die oren staan, die zwart staan er ook heel mooi op. En ze doen het een beetje clumsy, een beetje onhandig aan. Dus, uh, Excuus dat ik af en toe het Engels woord gebruik, maar dat heb je als je net terug bent. Uh, dus ze zijn een beetje onhandig, een beetje kinderlijk. En ze hebben een heel groot hoofd, en, en door de kleuren ook... en omdat het, het symbool van het Wereld Natuurfonds is... zijn het hele bijzondere dieren. En to top it all off, want dan zal ik even in de Engelse termen gebruiken... heeft de BBC de panda sweetie tot vrouw van het jaar 2011 verkozen, heb ik begrepen. Ja. Het spijt me, Peter, dat we het hier nu alweer bij moeten laten. Maar we maken er een goede gewoonte van... en nodig je opnieuw een keer uit om je s'nachts wakker te mogen bellen. Ik hoop dat jij leuke plannen hebt voor vanavond, Peter. En uh, hartelijk bedankt voor deze bijdrage. En uh, ja, wanneer zien we je terug? Of horen we je terug? Daar in 2012? Gaan we... In 2012 sowieso. Okay. Dat is in ieder geval een mooi vooruitzicht. Dank je wel. En slaap eens zometeen lekker nog even verder. Ja, goed met uitzending, Nora. Dank je wel. Nou. Dat was uh, Peter Klaver. Dag. En uh, het is tijd voor een kort journaal. En daarna gaan we verder. In het volgende uur kunt u gaan luisteren... naar de Nachtzusters met het hoorspel van Kerstmis tot drie Koningen. Tot zometeen.